uur. Jobboot met het NOS Journaal. Bij een groot ongeluk op de A7 bij knooppunt Jouren is zeker één dode gevallen. Een auto remde voor een file. De politie vermoedt dat een achteropkomende vrachtwagen dat te laat zag en niet op tijd rende. De auto is onder de vrachtwagen terechtgekomen. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de auto zaten. Ze hebben het volgens de politie niet overleefd. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij wordt verhoord. Ook een aantal andere auto's botsten op elkaar. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De A7 bij Jauri is in beide richtingen zeker tot half acht vanavond afgesloten. De boete die de Amerikaanse overheid wilde opleggen aan Deutsche Bank is naar beneden bijgesteld, meldt het Franse persbureau AFP. Aanvankelijk werd 14 miljard euro geëist, nu zou dat bijna 5 miljard zijn. Het aandeel Deutsche Bank kelderde de laatste dagen door de hoge boete. De Amerikaanse justitie eist het geld als schikking voor de rol van de bank bij Amerikaanse rommelhypotheken. Het aandeel Deutsche Bank kelderde de laatste dagen onder meer door het nieuws over de boete.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 Het weer vanavond opklaring en op de meeste plaatsen droog. Morgen, vooral in het binnenland, zonnig. Later vanuit het zuidwesten bewolkt en kans op buien met onweer. Temperatuur morgen tussen 17 en 19 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de randstad staan files met een kwartier of meer vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Afrit bunschoten een kwartier. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Maarsen een half uur vertraging. A6 buiden Lelystad bij Almere. Ook een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen Knobot Lunetten en Maarsbergen een half uur. De andere kant op. De A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Maren en Knoop het Oude Rijn. Ook een half uur. Dat komt door een ongeluk. één rijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Henrik Udo Ambacht en Sliedrecht een kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en harningsveld riesendam 20 minuten.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 Weer terug voor het tweede uur, Zandvoort draaidoor. door. En natuurlijk is Toetje er nog. En Ronald. Dus het wordt weer een gezellig uurtje. Echt wel, zegt ze. Ronald, Ronald, die staat achter me. Die staat een beetje te leunen daar, zo op die stoel. En die staat te kijken of ik het wel goed kan. En Toetje, die kijkt in mijn gezicht. Die denkt, misschien gaat hij wel lachen. Nou, dat doe ik lekker niet. Bè. En ik, vergeet, ik, ik mag beginnen, want ik heb nu de muziekkeuze, dus nu mag ik het weer doen. En ik heb er eentje weer voor mijn vrouwtje. Ja, ach god, die heb ik de hele dag niet gezien. Tot vanavond. GELOVEN WE DIE WAKKER WORDEN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 En beschrijven, maar in eerst in onderstreven laag. Aan het eind van mijn Latijn zal zij nog bij me zijn als de helft van mijn kloppende hart. Ze raakt me met de juiste woorden, maar legt ze nimmer in de mond. Ze is vandaag en morgen laat ze alle zorgen verdwijnen als deel wordt de zon. En ik geloof niet alleen dat ik Janni een hele grote plezier ermee gedaan heb. Maar volgens mij heb ik Jerka ook een heel groot plezier met dit liedje gedaan. Met ja, zik, absoluut. Zeker en Niemon. zeker Sn en Niemon. zeker <laughs> Niemon. Ah, ah, nee. Beterschap hoor, meisje. Ah. Ja. Moest even. Mag ja. hoor, mag hoor. Ja. ja, natuurlijk mag het. Van allemaal, hè, beterschap. En gaan we weer lopen. Hopelijk wel. Twee uh, well. weken. weken. Ja, mag ze niet lopen? Twee weken niet? Nee, en daarna nog vier weken kan ze. Uh, kan ze veel snikken niet, draaien is. Ja. Hoorde opleggende luisteren, hè? de muziek is al uh, begonnen. Oh, echt waar? Maar, uh, maar jij draait ons toch voor uit. Dus ja. ja maar het, het gaat gewoon, gewoon door. Het is alsof je op zo'n uh, zo oudere bankje zit. <laughs> Try the little Freddy mm -hmm. I've got an entity mine Ja, ik heb nog wat zeggen. Ja, zeker. Oh. Ga het gaat over oh. het feestje hebben morgen. Nee, het is helemaal niet genoeg, joh. Het, uh, onze korendag. Oh, joh, iedereen staat te stuiteren als een gek. Um, uh, morgen, dus 1 oktober. Vanaf half elf morgens tot tien uur s'avonds is het echt feest in Zandvoort. Voor de tiende keer organiseren wij de Beachpopzingers de Korendag in Zandvoort. Er zullen 21 koren uit het inclusief ons koor... uit uh, heel het land in de protestantse kerk voor u optreden. Grote koren, kleine koren, inspirerende koren, gospelkoren... en zelfs een jeugdkoor en ja, nog veel meer. U ziet een zeer gevarieerd programma. Ik zie nog helemaal niks. Nee, dat klopt. Maar ze hebben allemaal, echt heel Zandvoort... heeft een uh, Korendag programma in de bus gekregen. Dus ze kunnen het echt zien. Ah, als, je, als, je, als, je ziet op, als je ziet op het kerkplein... Hey, hey, hey, jij breekt nu je belofte. Jij ja. zou me niet onderbreken. Onder hem. Nee, je hebt het beloofd. Kom door Ronald. Ik ga dus Rustig, we zijn niet aan tijd gebonden. Nee. <laughs> Bij onze speciale opening om half elf trakteren wij op gebak. En over de hele dag trakteren wij ook. Maar wat? Ja, dat blijft nog even een verrassing. Er is dit keer geen thema, alhoewel feestje bouwen... dat is dan thema genoeg. En elk jaar zal dan voorbij komen van de afgelopen tien keer. Ook vele prominente figuren zullen aanwezig zijn. Daar kunt u gratis mee op de foto. En het leukste is dat u dit doet bij onze Memory Lane in de kerktuin. Daar komen alle jaren weer tot leven. Weliswaar in het klein, maar toch kunt u daar weer even teruggaan in de tijd. U vindt daar de thema's zoals musical, film... Carnaval, Dierendag, The 60s, The Beatles vs. The Stones en Country and Western. De beach, beachpopzingers zullen een dubbel optreden geven en alle slotnummers van voorgaande jaren zullen weer met veel enthousiasme worden gezongen. Niet alleen de oude nummers zullen wij zingen, we oh. hebben ook nog een paar nieuwere, moderne nummers aan ons repertoire toegevoegd. Wij zullen afsluiten om ongeveer kwart voor tien. En met het grote koor Vocal Invention uit Zaandam. Dit zal dus een zeer sprankelende finale worden. Met alles wat daarbij hoort. En wat dat dan zal zijn? Ja, dat gaan we niet verklappen. Kom echt langs om te kijken. Het is reuze gezellig. De toegang is gratis. U kunt binnenlopen wanneer u dat wilt. En u zult werkelijk gastvrij worden ontvangen door de vele gezellige mensen die daar zullen rondlopen. Bij onder andere. Ja, echt wel. Ja, dus wij zijn hartstikke moe. Echt geweldig. wel. Echt, ja, echt precies. wel. En ik, ik heb het hele kerkplein heb ik vandaag helemaal versierd met vlaggetjes. Oh, wat gaaf. Ja, heb ik allemaal Hele op... kerkplein? Ja. Zo, de Mieters. Ja, ja, juffrouw Pieters. Wat? <lacht> <lacht> ah, maar wat zal je moe zijn, jongen. Zo, nou dat zeg ik Pot toch. Ik was hartstikke dory. moe. Nou. Ik had dat gehad. Ik heb nog geholpen met de kerk inrichten ook. Als je ziet... Waar de koren gaan staan, hoe dat eruit ziet, het is gelikt. Het podium? Mooi gelikt worden. is het. Ja, echt. ik ben heel ja, nieuwsgierig. Ja, ja, ja. ja, jij hebt het niet gezien, ik heb geholpen. Ja, vanavond zien we het. Ja, we gaan hebben de generalen. Maar de muziek is weer begonnen. Er zit iemand met een vernietigende blik onze kant op te kijken. Ja. Dus we moeten weer stil zijn. Denk Ik voorbereid eigenlijk, want dat wordt er gewoon in gegooid in het jengeltje. Ik hoorde naast me echt paniek gelijden. Ja, format hè, format. Ja, je houdt je dus super knap aan. Nou, we gaan het dan over de groenteman hebben. Paddenstoelen horen bij de herfst. Geen stampot. Geen stampot. Godverdikkie, wat jammer. het begint weer herfst te worden en daar zijn paddenstoelen heel nauw mee verbonden. Hierbij een recept voor een lekker en vegetarisch lunchgerecht met paddenstoelen. Een paddenstoelenkies voor lunchgerecht voor drie personen. En wat heb u nodig? 5 plakjes bladerdeeg voor hartige taart. 250 gram kastanjechampignons in plakjes. 250 gram paddenstoelen naar keuze in stukjes. 75 gram geraspte crayère. 1 eetlepel paneermeel. Drie bosuitjes. 1 theelepel tijm. Drie eieren. 150 ml slagroom. Handje rucola, boter om in te vetten, een eetlepel olijfolie, peper en zout. Geraspte wat? Creaire. Ah. Weet je niet wat het is? Creaire, denk ik. Kaas? Krok ik? Dat is kaas. Ja, nee, ik denk, ik leg het even uit. Misschien mis de kijkers al. Luister, dus dit is een cultureel kijkersom. programma. Kijkersom. Ah, er ik... wordt nu uitgelegd wat creëren is. Nee Dat hoor. Dat is kaas. Ik wilde je alleen maar interrupteren. Meer niet. Echt niet. Oh, wat leuk. Doe maar gewoon lekker Dan verder. Mag het? Ja hoor. Ja, want ik ga vertellen hoe je het moet bereiden. Oeh, spannend. Doe, nou, doe, dat doe. weet ik niet of jij het spannend vindt. Jawel. En, de en je verwarmt de oven voor op 180 graden. Laat de velletjes deeg ontdooien. Verhit ondertussen de olie in een pan... en bak de champignons vijf minuten op middelhoog vuur. Voeg de rest van de paddenstoelen toe... en bak nog een paar minuten totdat ze wat geslonken zijn... en het vocht grotendeel verdwenen. Zit een paar te lachen hier. Hak de bossen uit je ringetjes... En bak nog een minuutje mee met de paddenstoelen. Breng om smaak met de tijm en een snuf peper en zout. Vet de kiesvorm in met boters. Bekleed de vorm met de velletjes deeg en maak de naden goed aan elkaar vast. Prik met een vork wat gaatjes in de deeg en bestrooi met het paneermeel. Laat de paddenstoelenmengsel uitlekken op een keukenpapiertje en doe het daarna in de kiesvorm. Klop de eieren, de slagloom en de kaas door elkaar. Creëren. Giet de mengsel over de paddenstoelen en verdeel alles mooi. Zet de kies ongeveer 35 minuten in de oven. Controleer of hij goed gaar is. Serveer met een handje rucola in het midden. Eet smakelijk. Nou, ik, uh, ik vind het een erg lekker recept. Weet je wat, ik, ik, ik, ik net even pauze hield. Dan had ik ga het voornemen, ik ga serieus doen de tweede uur. Nou, ik, ik vond dat je er toch redelijk ja, mee begon eigenlijk. De, ja. Het voornemen was al serieus genoeg. Ja, ik, ja. Maar ik denk dat de aanzet eigenlijk was groot, maar ja. houdt dat gewoon niet vol. Oh, het is triest, ja. Ik doe gewoon niet voor iets bij de bij de bij de ja, het is die moeilijk is af die bruggetjes, hè? Ja, ja. Het liedje was al begonnen. Ja. Kijk bij de joos. But so carefully, let's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 Ja, hij had een primeur, hè? Ik weet niet of je hem zag. hij ja, is op nieuwe muziek, was hij aan het zwingen. De beste man, Hans. Oh? Zij hij kan maar. wel degelijk hij dansen. Een, ja, ja, ja, ja, ja. Nieuwe muziek vindt hij dus wel degelijk af en toe. Ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Af, af en toe. Af en toe. Niet alles, hoor. Nee? Nee, zeker niet. Als ze wat zeggen? Zullen we wat zeggen? Heb jij we? wat te zeggen? Nee, ik mag pas om half wat nee, je ja, gezegd. jij kan wel wat zeggen. Zandvoort gaat wild. Oh, wil je dat ik ga... Uh, ik, vind dat jou, ik vind dat wel ja, een stukje uh, voor jou eigenlijk. Zandvoort wild. gaat wild. Rustig aan, ja, ja, ja. oh, we zijn niet aan het gaat gronden, wild. of zo. Toet gaat wild. Ja, ik ga wild. Nee, Zandvoort gaat wild. Toch de Amstelse waterleidingduinen vormen in het najaar het decor voor een fantastisch schouwspel. Tussen de vele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gaan enkele honderden damherten in het natuurgebied in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. Goed. Oh, dit is echt naargeestig nee. gewoon. Wil je die, nee, die gebaardjes even niet meer doen? Meer. Dankjewel. De hertenbokken gaan dus. Oh nee, dit. Goed, we Draai gaan, naar de de, muziek, de, we gaan ja. eerst naar de muziek. We ja. gaan eerst naar de muziek. Ik kan nu nagaan hoe gezellig het hier is. Ja. Want een beetje zuurstof in de buurt heeft, graag hier naar de studio op de tolweg.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 Thank you. jij een poging doen om het voor te lezen? Ja, of? ik zal het maar voorlezen wat, wat Toet niet voor kon lezen. En misschien dat jullie het een beetje begrijpen. Het is dat. jammer, hè? want je neemt ze mee, maar ze zijn nog te ja, duur voor ja, de potentie. Ja, won. ja, ja. ja, ja. <lacht> ze zit nog steeds te lachen. De tranen van gevoel lopen nog steeds over de gezicht heen. <lacht> Daar komt hij dan. De Amsterdamse waterleidingduinen vormen in het najaar het decor van een fantastisch schouwspel. Tussen de vele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gaan enkele honden damherten... in het natuurgebied in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. De hertenbokken gaan de strijd aan met elkaar... om de harten van de aanwezige hinden te veroveren. Luid burrelend laten de mannetjes herten van zich horen... en houden ze concurrenten op de hoogte van hun aanwezigheid. Hoe sterker en gezonder het mannetje is, hoe vaker hij zal burrelen. Maar ook fysieke strijd wordt niet geschuwd. De harde, doffe geluiden, van dreunende geweien en dan ook geen zeldzaamheid... en het komt meer dan eens voor dat bokken niet ongeschonden uit de strijd komen. Doet ook niet... Om getuige te kunnen zijn van dit unieke fenomeen... organiseert het VVV-Zandvoort de hele maand oktober op zaterdag... zondag en donderdag om half vier een burrelwandeling. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling... gaat u samen met een gids van de paden af... om het geweldige panische van dichtbij te aanschouwen. Speciaal voor de jonge geïnteresseerden... wordt er in de herfstvakantie kinderburrelwandelingen georganiseerd. Uiteraard kunt u ook op eigen houtje het gebied verkennen... Ook dan komt u uw entry-kaartjes bij het VVV van Zandvoort. Het is toch een heel normaal stukje wat ik voorlees? Ja, of niet? ja. Dat, is, dat is natuur is Hans, dit. Dat is zo. Ja. ja, ja. Ja, in het weekend huur ik ook wel eens een natuurfilm. Ja? <laughs> ja. Ja. Tijdens <laughs> de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 And with the wind. Westkust weerbericht. Ja, Jawel, ik ben er weer hoor. Vanavond kans op een enkele regen- en onweersbui. De komende nacht is het weer droog met opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar matig... en de temperatuur na daalt naar een graad of 13 Morgen is er vooral op de ochtend kans op een enkele bui. En bij die bui is er ook weer kans op onweer. In de middag is het droog met zonneschijn. Jee, dat is lekker in bed buiten. En door. Ja, sorry. De wind waait uit het westen en is matig over land, vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar opnieuw een graad of 19. De lange termijn. Het wordt wisselvallig zomerweer met dagelijks kans op buien. Eh... Uh, Sorry, zomerweer, het is toch al herfst? Ja, maar het is nog zomerweer. Ja, op die manier. Na nou, morgen is het wisselvallig zomerweer met geregeld zon, maar ook dagelijks kans op enkele buien. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur is te laag voor de tijd van het jaar en stijgt naar een graad of 18. Normaal hebben we eind juni toch wel recht op een graad of 21. Um, dit is echt niet het weer van deze keer, hoor, Hans, die ja, het je onder mijn neus waar, Dat is echt waar. Dat is van Rico. Ja, dat mag. Dat heb ik, heb ik gedownload dit. Dat is fijn, maar ja, heeft ja. Rico een vraag. Ja, maar jij, jij vraagt zomerweer. Het is herfst met zomerweer. Ja, maar we zitten niet meer in juni, Hans. Dit is het weer van juni. Kijk eens naar ja. de laatste zin. Ja, dat is wel heel raar. Ja, precies. En ik heb het van zaterdag. En dan zit je mij de schuld te geven. Dat is ook wat. Ja, dat is verkeerd ja. je, hebt, je hebt hartstikke gelijk. Eh, dank u. Ja, maar, Oei. Oei. Oei. Maar, ik, maar ik hoop wel dat het mooi weer is. Dat klonk wel erg prettig. Ja, dank u. Ja, Nee, maar je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Nee. Ja. Maar de ik laatste ben... keer was in 1924 dat ze gelijk hadden. Ja, dus, dus ik moet er even dus van ik genieten. Ja, dat is, dit is wel een... ik het nog een keer zeggen? Ja. Je nee, hebt gelijk. Nee. Hans, ik word er nog... BFN Westkust weerbericht. Goed Ja, nu hebben we het goede gevonden hoor. Vanavond en komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en valt er een enkele bui. Bij oh, overwegend matige zuidwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of elf. Morgen, op dag dus, schijnt geregeld de zon, maar komt het helaas ook tot buien... en vooral later op de dag kunnen dat stevige exemplaren zijn die vergezeld gaan van onweer. De zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig en de temperatuur stijgt naar waarde rond de 17 of 18 graden, maar in de stevige buien zal het absoluut kouder aanvoelen. Zondag draait het ook om flinke buien met daarbij kans op onweer. De wind waait uit het noordwesten en de temperatuur is met maximaal een graad of 16 dan ook echt lager. Maandag is het droog en schijnt de zon flink. Waaien doet het dan niet of nauwelijks. En de temperatuur stijgt naar een aangename waarde van ongeveer 18 graden. En dit was het weerbericht wat wel klopt bij vandaag. Ja, dat is duidelijk anders. hè? Ja, toch? Ja, volgens mij gaat het ook sneeuwen nu, of niet? Nou, nee, bijna. Sorry, ik was nog heel zachtjes aan deuriging. Sorry. Hans, het is op je. <hijs> ik schrok er weer van. En we gaan weer over zee en strand. Het opruimen van zwerfpijl op stranden is niet alleen goed voor het milieu... maar ook van groot belang voor de kusttoerisme. Met de Green Deal schone stranden... Spreken alle partijen met elkaar af actief te werken... aan het schoonmaken en het schoonhouden van de Nederlandse stranden. Door de jaren heen zijn er al de nodige gezamenlijke schoonmaakactie uitgevoerd. De Green Deal maakt het nu nog beter mogelijk... deze acties beter op elkaar af te stemmen... en kennis over de aanpak ervan onderling vaker uit te wisselen. Ook kunnen organisaties in de deal aangeven wat ze van anderen verwachten. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van attributen voor de inzameling en mogelijkheden... om het verzamelde afval kwijt te kunnen... tijdens de schoonmaakactie. Hey, je hebt het steeds over de Green Deals. Hè? Ja. Wat is de Green Deals? Nou, de Green Deal dat is een, een onderlinge afspraak... tussen uh, bepaalde organisaties... om de kust van ja. Nederland schoon te is Veel ongelooflijk groter. Ja, maar ook de zee en alles ja. hoort erbij. De Green, de Green Deals... Um, dat is iets van, vanuit Den Haag. Ja. En Die steunt... Uh, Initiatieven die te, die te maken hebben met milieu. Dus dat kan ja. eigenlijk van alles zijn. Uh, Inzameling brood werd ge, ge, gesubsidieerd. Als je idee maar goed is, ja. dan kan je dat indienen. Ik weet niet of het nu nog kan. Indienen in Den Haag. Ja. En dan krijg je daar een Green Deal overheen. Oh ja. dan steunt Den Haag je met uh, kennis, geld, uh, inzet van personeel. Ma mag ik je vragen, hoe, hoe weet je dat? Um, omdat ik er zelf mee gewerkt heb met de Green Deals. Je heet niet voor niks op het Facebook Roofwater. Ja, ah, ja, ja, nou ja, snap ja, ja, ik het. Ja, ja, ja. was ja. zijn werk en nou, hobby. Snap, is, dat je, is dat je werk geweest? Ja, ja heel lang. Ja? Ja, ja? Waar heb je precies gewerkt? Waterschap Zuider Zuiden. Oh. Ja, vandaar dat je er ook voor een heel hoop van af weet. Ja. ja. Leuk? Dat klopt. Ja. Hartstikke leuk. Moeten we een keer meer over praten? Oh, dat is goed. Dat kan altijd. Ja, dat, lijkt me leuk. Dat vind ik geen straf. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> en ook voor de luisteraars niet. Want een schooner milieu is voor iedereen, hè? Toch? Ja, ook daar is niet iedereen het mee eens. Wat zeg je nou? Ja, ook daar is niet iedereen het mee eens. Jawel, natuurlijk wel. Gaan nee, we met de oliemaatschappij praten? En dan... Ja, nou, dan praat je wel met iemand natuurlijk. Die ja, denkt alleen maar aan geld. Ja, ja zei iedereen. Die denkt alleen maar aan geld, hè? Ja. En door. Ja, ja. ja je zegt, dat is een pijnlijk onderwerp voor mij. Taking that time right behind my back And I'm talking to myself Ja, dat moet je zeker doen. Dat vind ik leuk. Ja. Bij ja. deze, afgesproken. En genoeg serieus gedaan? Nee. Ja. Oh. Nee, want we gaan naar de wensboom van het Pluspunt. Dat is ook heel serieus. Nou, oh, donder. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Pluspunt konden bezoekers, deelnemers en vrijwilligers. tot 1 september hun droomwens doorgeven via een kaartje in de wensboom, die speciaal daarvoor bij Pluspunt was geplant... Belangrijk criterium was dat de wens verbonden kon worden met het werk van Pluspunt. Vrijdagavond, aansluitend aan de dag dat de vrijwilligers van de welzijnsorganisatie in de schijnwerpers werden geplaatst... werd bekendgemaakt welke van de 42 wensen ter uitvoer zouden worden gebracht. Een deskundige jury had tien wensen geselecteerd die het beste passen bij het werk van Pluspunt... en die haalbaar en realistisch zijn. Eén wens hebben we inmiddels al vervuld... Een moeder met erg weinig geld... wenste een fiets voor haar zevenjarige dochter. Via een oproep op Facebook werd er een fiets beschikbaar gesteld. Het kind heeft op haar verjaardag de fiets cadeau gekregen... en rijdt nu heel blij hier voorbij. Dat vertelde de pluspunt-directeur Albert Rechterschot. En de mooiste wens? Ja, de wensboom was geen wedstrijd... maar toch sprong er één wens echt bovenuit. De jury was daar eensgezind over. En dat was... Heel veel geluk en gezelligheid voor iedereen. Ja, nou, dat is een ja, een, that's that's that's toch that's een that's mooi that. initiatief. Ja, maar ik vind van die fiets vind ik ook leuk. Eigenlijk. Ja, lief hè? Ja, dat vind ja. ik hartstikke ja. leuk. Vind ik bijzonder. Ja, ja, vind ik zelf ook. Dus ja, ik wilde die serieuze noten wel eventjes ingooien. Wat ja. gezondheid jongen. Dankjewel. Allergisch voor mij? Ja, nou niet in, in de laatste plaats zelfs. Oh, weet je. Ja. Sinds wanneer is Hans, dat? Hij is hals dat hij heeft geroepen. Oh, oh, oh jeetje. Wat, ik heb het hier. So if you're too school for cool, I mean and you treat Proost op iedereen. Kunnen we nog wat zeggen Hans? Nee, we, Hebben we nog nieuws? Doet gaat wat. wat zeggen. Ja, ja. ik uh, krijg gaat lachen. net een... Zonder gaan lachen. lachen. Ja Comedy Night. Oh hier vind ik dat. Ja 2 oktober. En op dat begint s'avonds 8 uur tot 11 uur. Zandvoort lacht. Open mic. Comedy Night. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent. Komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren maar trainen op de comedyavonden bij het Amsterdam Beach Hotel. De kosten zijn 6 euro en de locatie is, zoals ik net al vertelde, Amsterdam Beach Hotel aan het Badhuisplein 2 en 4. Telefoonnummer 023-2010302. Dat was hem. Leu. Ja, leuk. Ja, je lachen, je lachen. hebt net gelachen, dus je houdt ervan lachen. Ja, ik? Ja. Kijk, wel, ik dat bedoel Nee, Dat bedoel ik niet hoor. Ik hou helemaal niet van lachen. Ik vind het vreselijk. Ja, nee, ja, ja, nee. Ze zeggen wel eens dat ik te vaak lach. Nee, ja, ik, ik kan er niks aan noemen. Nee, nee, je kan niet te vaak lachen. Echt nee? nee, nee. Ja, nou, of, of het moet serieus zijn, maar dan kan je het ook. Dat kan ook ja, serieus zijn. Ja, dan ga ik ook wel eens tenminste in met de slappe lach zoals ja, net. Ja, net met als burrelen en, en zo, dat is niet en voor nou, je. Ik ging niet zozeer om burrelen in de slappe lach... maar door jouw bewegingen erbij... Ja, dat zien ze weer niet op de M. Dat is wel jammer. Nee, ja, maar, um, maar goed ook. We zijn niet een tijd gevonden hoor. Goh. Nee, we zijn niet gesprek. Dit was een gesprek. Dit was een gesprek. Ah. Op niveau. Het is wel een Voor voor de hertjes in de duinen bij de bunkers? Ja, ja. ja, ja. Oeh, nou, het brullen, ze brullen eigenlijk. Burrullen eigenlijk is het is voor mij. Ja. Zijn jij nou echt brullen? Nee, burrel. Hmm. Ik, ik heb in het begin altijd gedacht dat er een schrijfout was. Dat het brullen moest zijn. Ja, <laughs> ja echt, echt Ja, dat dacht ik echt dat niet. Dat was begin. schattig. Ja. <laughs> ja. We zeggen er verder niks over. Anders. Dat moet ook niet. Hey, we hebben nog tijd voor eentje. Wat hebben we tijd? Nog tijd voor eentje. Oh, dan, ja, Dan is het al het is, het is snel gaan. Ja, een het, het is altijd, als het leuk en gezellig is, dan, is het, uh, ja, dan vliegt de tijd om. Ja, dat was het. Tot, dat is Ik het. dacht, er komt een pen naar me toe, maar het was de tijd. De tijd die vliegt. Ja. Oh, ja. Uh, ja, Marcus, of je het uh, mijn paneel even dit, wil komen repareren. Dit is ook een hele mooie, dit. Ja, ja. ja. Gevoelig om af te sluiten. Dat wat janken. ja. Ja, ik weet niet wat Toet met je doet. Nou, ik doe niks. Vanavond, vanavond gaan we zingen. Oh. Oh. Ja, we ja. hebben een generale repetitie vanavond. Toet gaat zingen dan schieten de tranen. Ja. ja. ja. Hey, gaan we afscheid nemen van iedereen? Ja, ik ga afscheid nemen van iedereen. Ik wens u een heel, heel prettig weekend. Tot Mooi morgen weer. allemaal. En allemaal, kom naar de kerk ja. morgen. ja, ja dat Gezellig. Gezellig, de hele dag door. De interede is gratis. En allemaal lekkere hapjes en lekkere dingen. Dat is Veel mooie koren. Cool. Ja, Toet gaat ook zingen. Ja. Nou, ik hoop niet dat we dat morgen gaan doen. Want dan... Maar kom maar, want het is heel iedereen, gezellig. Toet is ook gezellig. Het ik zit alleen met het plagen. Nee, het is heel dat gezellig. Kom van. allemaal. Ja. Iedereen dank voor het luisteren. Ja, zeker. En tot volgende week. Ja, en blijf gezond. Fijn weekend.